Middernacht, het is maandag 1 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. In Egypte hebben op de dag dat president Morsi precies een jaar aan de macht was, miljoenen mensen tegen hem gedemonstreerd. Bronnen in het leger schatten dat er 14 miljoen mensen de straat zijn opgegaan. In tientallen steden is gedemonstreerd en de meeste betogingen verliepen vreedzaam, maar in totaal viel er bij rellen toch vier doden. De grootste betoging was in Cairo, waar een half miljoen mensen naar het Tahrirplein kwamen. Daar wordt nu nog steeds gedemonstreerd. en De sfeer werd aan het eind van de avond grimmig. In een buitenwijk van Cairo werd het hoofdkwartier van de moslimbroederschap van Morsi aangevallen door betogers die met brandbommen in stenen gooiden.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 De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met willen. Ja, welkom bij de Echte Janne. de Radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Eemskerk. Mijn naam is Fred Schuiling. Ja, want Jan Roos is nog een week aan het uitputten van ja. zijn strandvilla. Dus doen we deze show weer met Fred Rettenhoerens Schuiling. <lacht> Beeld bij het geluid heb je op EchteJan.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. en je kunt inbellen voor het Echte Janne radio spel het gratis telefoonnummer is 0800 1121 en natuurlijk voor wat een er geleuter. En de stelling van vanavond is deze Tour de France is 100 dopingvrij. Ja, en Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet en dus steek je een wet die homopropaganda pro, homo verbiedt en maak je zo de weg vrij voor willekeur en homovervolging zoals president Vladimir Poetin van Rusland dan ben je ontzettende Johan Jan. Zo is het te vet. Laten we maar even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan, of Jan is geweest. Echte Jan of Johan Echte Jan of Johan Echte Jan Of Johan Echte Jan Of Johan, echte Jan, of Johan. Nou ik dacht maar eens te beginnen met Melanie Schultz van Hagen. In politiek moet je eigenlijk altijd boven elke verdenking verheven zijn. Dus uh, het is belangrijk dat uh, mensen van tevoren al nadenken van wat kan ik nou eigenlijk wel en wat kan ik nou eigenlijk niet. Nou, dat is een groot gelijk. In, ze vertelde bij het aantreden in 2010 en ook eerlijk aan Mark Rutte... dat haar man was teruggetreden als adviseur van controlevergunningbedrijf Kiba. Maar vergat te melden of misschien achteraf... ik hoor je niet dat hij er nog steeds groot aandeelhouder bleef. Maar ja, dat maakt niet uit, want het kan toch niet zo zijn... dat een bedrijf waar mevrouw Schultz de tarieven voor vaststelt... een miljoenwinst van meneer Schultz oplevert. Dus dat had men nog niet moeten weten. En dus was het expres en dus moet ze opstappen. Ze dus zien Johan. Maar het gemeen. gaat u kijken naar wielrennen. Het wordt een spektakel van je welst. Hij pakt gewoon weer de gele trui met de kijkcijfers... en kan dus ongeacht het feit dat hij een irritante bedweter is... met een selectief geheugen en een verstopte neus. Verdoping, geen kwaad doen bij het wielen midden het publiek. En dat is knap, dus deze week is Mart een echte Jan. Ja, nou, ja, ik, ik wil er eigenlijk aan toevoegen, maar dit is wel knap, toch? Dat, dat je toch? gewoon de hele jaar heeft iedereen een pleurishekel aan Mart's Smeets. En, en, en zodra er iedereen de fiets springt, dan is hij er weer bij. Of ze kijk toch, de toch de iedereen? Dal. Dat kan. Ja, het is toch gek. Nou, dus het blijft een gek verder mee. Ja. We gaan even verder met Aleid Wolfsen. Dat er sprake was van marteling op het zandpad om ze te dwingen zich te prostitueren. Dat accepteren we niet, dat tolereren we niet. Nou, zo is het. De minst succesvolle burgervader van de domstad sinds mensenheugen is vertrek binnenkort. Maar niet voordat de hele stad een laatste mogelijke fatale klap toebrengt... door de laatste hoerenboot aan het beroemde zandpad te sluiten. De mm -hmm. laatste exploitant van de ramen in Utrecht hield zich namelijk in de afspraken. En dan moet je niet bij Aleid zijn, sluiten de boel. Een hele klap van de mensenhandel, maar niet heus. We hebben wel voor de goud eerlijk Utrechtse hoerenloper die nu eenzaam moeten zitten ruk op de bank. Dat is de wraak van lijf denk ik. En is hij dan nou een Jan of Johan? Ja, is een Johan. Ik vind het ook wel heel knap om vlak voor je vertrek nog één keer... Eén keer uit te halen, <laughs> nee, Ja, ik weg van die hoeren ook. Ja, eh, ja. nou, zitten ze zitten er jaren en te zeuren over de wallen. Maar in Utrecht is gewoon het historische zandpad te denken. Ik kom er nog op terug in mijn kolom, want historische zandpad wordt zomaar afgeschaft. Dat kan toch niet? Dan uh, wachten we dat rustig even af. Uh, we gaan naar John Kerry. The United States of America is committed now, as it always has been, and will be to the security of Israel de Palestijnse president Abbas... en de Israëlische premier Netanyahu om de tafel krijgen... in de tijd dat de hele regio brandstaat. Lijkt onmogelijk, maar niet van John Kerry... de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Hij verwacht binnenkort beide partijen om de tafel te hebben... en streeft naar een uitruil van land en erkenning, hoe dan ook... een echte Jan of een sprankje ook. Mooi zeg maar echte Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Zo. Nou, dan kunnen we eindelijk het rustige deel van het programma beginnen. Jeroen de is hier aangeschoven, hij is woordvoerder voor de veiligheid en justitie van de Tweede Kamer van de PvdA. En vanavond onze hoofdgast, welkom Jeroen. Hallo. Eh, ja, het is een, een rustmoment komt nu. Fijn. Zij toch. Ja, lange dag gehad, hè? Een hele lange dag, maar fijn om het zo af te kunnen ronden. Ja, dat gaat wel helemaal zo. Uh, we, we pakken zo ook eventjes de, de, de, het midden oostenbeek natuurlijk, toch een hoop nieuws daar vandaan. Maar eerst het goede nieuws natuurlijk minimumloon omhoog, bijstand omhoog, koppeling tussen uitkeringen en lonen in stand gebleven. Allemaal goede PvdA nieuwtjes. Ben je blij? Ja, ontzettend blij. Overigens <lacht> gaat het niet zo heel erg goed hè, met de economie en daar heeft iedereen last van. Maar daar moeten we wel eerlijk verdelen. Ja. Nou, die was ja. ja. Kun je nog even toelichten wat jij daarmee bedoelt? Nou ja, dat, is een, dat hoor je vaker. Hè? Maar de een betekent dat je de helft van je geld moet weggeven. En ander, nou ja, onze, onze Sandra maakt zich zorgen over de middeninkomens. Want daar behoort ze zelf toe. Wat, wat, wat, wat, wat vind je eerlijk verdelen? Eerlijk verdelen is op het moment dat, dat iedereen uh, in moet leveren. Dat je dat uh, vraagt van de mensen die het meeste hebben. Oh, is dat, dat, is, uh, dat is eerlijk delen. En, uh, en dat doet dit kabinet gelukkig. Dus daar ben ik tevreden mee. Nou goed, dat ja, is echt PvdA-standpunt. Ja, natuurlijk. Wel, ja. Ik zie zit even niks ja, bij het is die het zo, is het leuk. Dat, weet je, daarom vraag ik het ook altijd. Het komt er ik ook, ook zo volkomen overtuigd uit dat dat eerlijk is. Weet ik niet. dat, dat, jawel, dat meent hij echt. Vond je dat ook toen je rechter was? Ik, toen ging ik niet over inkopersverschillen. Oh, nee. maar, wel. Maar, maar nu ben ik in de politiek. Uh, en uh, ja, vind ik dat zeker. Eerlijk zeggen Jeroen. Nee, op, kijk, nee, in, in, in, Nederland, in Nederland mag je, verdienen, mag je goed verdienen. Hè? Daar ga ik allemaal niet over. Je mag zo rijk worden als je wil. Uh, maar als je bijvoorbeeld voor de overheid werkt... dan moet dat gewoon voor een, voor een normaal salaris... hoef je niet rijk van te worden, om maar eens wat te noemen. Hmm. Nou, maar dat vind ik ook. Hmm. Daar zit wat ik. Nou, nou goed, nou, hoe dan ook. Uh, ja, nee, ja, prima. Dus nou ja, wij dachten we melden het toch even... want iedereen doet er zo blij over. En jullie trouwens ook uh, Kroatië treedt toe uh, tot de Europese Unie. Is dat een, uh, ook een goed idee? Als ze aan alle voorwaarden voldoen, hebben we het afgesproken, ja, doe maar. Ik ben er niet zo heel blij mee, omdat ik, ik ben zelf van justitie. Hè. Bij justitie moeten we ook steeds meer samenwerken, op zichzelf goed. Want dat helpt mensen als je in het buitenland gaat wonen. Hoe is de justitie in Kroatië? Nou, daar zit dus het probleem. Op het moment dat je, dat je de, de Kroatische rechter of de Bulgaarse rechter... Uh, hier in Nederland moet gaan uitvoeren, dan kan dat een probleem zijn. Ja, doe een voorbeeld. Nou, op het moment dat een, dat, dat, dat een vonnis door corruptie is gekregen... Hè, je hebt de rechter omgekocht... en vervolgens kan je in Nederland zeggen... kijk, ik heb een vonnis van de Kroatische rechter... dan heb je een probleem, vind ik. En op die manier zijn we in Nederland onze normen naar beneden bij aan het stellen. We helpen gelukkig de normen in Kroatië enzovoort omhoog... Maar ik heb moeite, ik vind dat we dat, we dat hoge niveau wat we hier hebben moeten houden. Dus dat ik ben toch? een beetje sceptisch over, over is, is, is samenwerking met Europa op dit gebied. Over, want eigenlijk zeg je dan dus, zoveel als gemiddeld over Europa... gaat het begint ook een beetje bedenkelijk niveau te zakken, of niet? Althans, gaat het niet omhoog, maar omlaag met de toelichting van dit soort landen. De, de justitiële betrouwbaarheid en dergelijke. Het, het, het gaat ontzettend omhoog overigens hè, in al die landen. Nederland in het bijzonder heeft daar heel erg op ingezet en dat is prima... Maar het is nog niet op niveau waar het hier is. En zelfs hier kan het, kan het wel eens een steentje beter. Maar we moeten uh, hier in Nederland de ambitie hebben om het beter te maken. Is de, en niet om het minder te maken. economisch handig, Jeroen, denk je, om Kroatië erbij te doen? Want het, het zijn toch landen die nou niet echt bol staan van, de, van bloeiende economieën? Zoals een land als Kroatië. Ja, vind ik lastig. Want je weet, heel veel landen... Op het moment dat ze lid werden van de Europese Unie. Mm. zijn ze eh, economisch enorm booming geworden. Dus ik kan dat niet zo zeggen of dat bij Kroatië wel of niet is. Wat natuurlijk wel is, is dat de Europese Unie. bedoeld is uiteindelijk als project voor vrede ooit. Nou, die oorlog op de Balkan. Die is nog niet zo heel lang geleden. Dus als, als de Europese Unie. Eh, kan, kan maken dat we in Europa. echt dat oorlog ondenkbaar is. want dat is ongeveer wel wat het mm. geval is in ieder geval hier in West-Europa. Dan is dat al een waarde op maar, maar, zichzelf. Maar de generatie die de Unie ooit heeft bedacht... Uh, na de Tweede Wereldoorlog... die sterft zo langzamerhand, uh, excuzele helemaal uit. Is het niet uh, handig om weer een realistische nieuwe kijk... op de Europese Unie te hanteren als politici? Ja, natuurlijk, moet je altijd doen. Maar je moet niet vergeten waar het ooit voor opgericht is. En wat een enorm succes dat is. Nogmaals, het is eigenlijk niet zo denkbaar... dat we ons tanks naar België rijden of naar Duitsland... Uh, dus, nou, als Jan ja, Roosje... Rose... Dus, dus, <fisting> als Jan <toughest> is, <güls> zou je zeggen... de nazi's marcheren door Athene. Dus ja Dat was helemaal geen Godwin. Dat, is, dat zou Jan Roos inderdaad zeggen. En dan zou hij gelijk hebben. Want je hebt daar een hele eigenaardige partij... die, die toch wat uh, ultranationalistisch... Uh, dus het is ook niet per se gezegd dat de economie helemaal geen invloed heeft... op uh, hoe men zich, uh, te, nou ja, jegens andere landen voelt. Hè? Dus, de, de, het is wel belangrijk om naast de, dat vredesbeginsel... ook in de gaten te houden of het uh, economisch geen zooitje wordt. Hmm. En, en dus, Vind jij dat iedereen zomaar... Ja, die, die voorwaarden heb je dan, maar... Moeten we niet gewoon een keer stopzetten eigenlijk, erop nu? Gewoon zeggen, nou, Kroatië is binnen, vooruit, maar nu maar even een tijdje niet meer, tot voor onze... Maar, dit, maar dat doen eires. we ook, hè? Ja? We zijn met een aantal landen in onderhandelingen. En daar hebben, we, daar hebben we gezegd, nou, als je daar aan voldoet, dan mag je er binnen. En dan is het ook wel klaar. Nou, Turkije bijvoorbeeld. Turkije is er eentje. Nou, dat wordt eindeloos uitgesteld en uitgesteld en ja. uitgesteld. Maar terecht, op het moment dat Turkije niet aan de voorwaarden voldoet, dan moet je ook niet uh, slappe knieën krijgen. Hm. Hey, even een ander onderwerp, niet Turkije, maar Egypte dan. Uh, er is een Nederlands aangevallen. Uh, wat denk je, komt het daar ooit nog goed like die uh, daar, nou, daar dat die moslimpartij. partij dat is het nog. Want we, we, iedereen heeft het daar. Ja. Je hebt dus pro morsi tegen morsi maar dan heb je ook alweer soldaten. En dan heb je ook nog mensen die om economische redenen doen, en dan heb je dan mensen om ideologische redenen doen. Wat een zootje. Ja, dat, dat, dat krijg je op het moment dat je, dat je een hele sterke machthefber uh, eruit fietst... die met, de leger, met leger de boel goed onderdrukte. Dat is winst. Maar wat je vervolgens krijgt is natuurlijk een... Een, een democratisch een, proces met, met Morsi van de moslimbroederschap... die zegt, hé, hey, nou ja, we ja, een hele andere kant op. Precies, maar veel partijen die een kans gewoon zien. En uh, waar dat uitkomt, het is mijn specialisme maar niet. Maar uh, nou, net als jullie, ik zou het niet weten. Nee. Ik, vind het, uh, ik vind het link, maar je ja, kan ook moeilijk zeggen... nou, had hij Mubarak maar gelaten... Zichzelf heeft de potentie, maar ook de potentie om mis te gaan. Ik zei al: als je de piramides uh, nou, een beetje rustig wil zien, moet je nu gaan, hè, denk ik. Dan heb je gewoon de tijd en de ruimte om daar eens even lekker rond te lopen. Want de, de, de, de, de, de gidsen bij de, bij de grote monumenten, de heidense monumenten... die hebben, die hebben gewoon op dit moment geld tekort. Dus het lijkt me wel goed. Dus zou jij dat zou jij durven? Jeroen? Ja, en ik hoop eigenlijk voor ja. Egypte dat heel veel mensen dat durven. Want, want zij hebben natuurlijk wel gewoon een goede economie nodig. We hadden het net over. Als het daar lekker draait, economisch... dan heb je ook minder onvrede. Uh, dus, en bovendien wil ik heel graag die piramides nog een keer zien. Dus uh, graag. Hmm. Maar denk je dat met de economie, als het wat beter gaat... dat dan ook alle ideologische ellende afgelopen is in Egypte? Het zal zeker niet afgelopen zijn, maar het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Mm. Op het moment dat je, nou ja, als je echt niks te eten hebt... dan is er ook niet zoveel onvrede, maar op het moment dat, er, dat het ietsje beter gaat... maar er zijn toch veel mensen die geen kans hebben... en dat is een van die problemen die er waren in Egypte. Er was een hele grote groep die we hebben opgeleid... die kon geen enkele perspectief op een goede baan. Dan krijg je het gedonder en terecht, overigens. Het is een beetje, nou, in Egypte is hetzelfde als in Turkije. Je hebt een enorme... Pro-demonstratie, enorme contra-demonstraties. En, en bijvoorbeeld in Syrië begint het Westen te kiezen voor de, de, de opstandelingen en Rusland dan weer voor uh, Assad. Het is moeilijk, denk ik, om te zeggen we zijn voor die of voor hunnie of voor hunnie. Uh, hoe weeg je dat af? Heb jij nog enig overzicht erop? Uh, en hoe nou doe over, Turkije, ja, over, over Syrië? Over al die landen, dat is moeilijk. Want het zijn een tikje Maar vind jij het moeilijk om te kiezen om. Wat, nou, bijvoorbeeld Europa heeft gedaan en Amerika zegt: wij gaan de, de, de opstandelingen in Syrië steunen. Ja. Waar je weet dat het eigenlijk uh, toch wel extreme mensen zijn. Nou ja, kijk, het punt is uh, dat die opstandelingen niet één groep zijn. Mm. Er zitten hele extreme tussen. Die werden al gesteund door andere landen. Nou, weet, en, en de ja, wat gematigde groep, die, die worden wel. nu. Die maar worden er wordt nu, wel een keuze voor gemaakt. Er wordt een keuze gemaakt. Ja. En wat je ziet, is dat vervolgens het, uh, het regime van Assad ook weer gesteund wordt door andere landen. Uh, waardoor je die oorlog alleen maar langer en langer laat duren. En hopelijk uiteindelijk beide partijen zien, dit is uitzichtloos. We moeten aan de tafel gaan. Maar een alternatief zie ik ook niet. Dan kan zeggen, nou, uh, uh, laat één partij maar winnen. Ja, het bloedbad wat je dan. Voor elkaar, uh, voor elkaar krijgt, daar moet je ook niet aan denken. Kortom, problemen uh, in de wereld, het is, uh, als Nederland gaan we dat niet oplossen. We kunnen hoogstens een beetje duwen uh, de goede kant. Uh, je krijgt een beetje de indruk, en dan, je noemde dat Turkije, Fred. En, daar, ik sprak vorige week een tamelijk invloedrijke Nederlandse Turkse man... Atle Oesloe van Corendon, een heel grote uh, zakenman... en miljoenen en miljoenen verdient met het reisbureau... En die, die, ik verwachtte eigenlijk dat hij niet zo gek op, op, op Erdogan zou zijn. Maar dat was hij verrassend mild. Hij zei, ja, maar er heeft wel gezorgd dat de economie uh, een, een enorme boost kreeg. Uh, en dat hij nu na tien jaar een beetje arrogant wordt. En misschien, uh, nou ja, dat dat zijn ondergang nog eens wordt. Maar je, je kon hem echt merken dat, dat, die, dat die hele religie-kwestie er niet zo verschrikkelijk veel toe deed. Maar dat het eigenlijk meer was, als er maar voorspoed komt, het maakt niet uit wie die brengt. Nou, dat chargeer ik enigszins. Maar is dat een handvat? Want moet er niet gewoon voorspoed komen? Dat soort landen. Ja, maar het is, is een beetje het thema waar we het vanavond over hebben. De economie hangt natuurlijk heel erg samen. Goed draaiende economie met, met politieke onrust. Uh, Turkije is ontzettend in ontwikkeling. Is inderdaad economisch nou, ontzettend aan het groeien. En daar, daar, komen, daar komt ook een soort vrijheid en liberalisme bij. Uh, daar krijg je evident op iedere beweging krijg je weer een tegenbeweging. Dat zijn de spanningen die je ziet. Uh, of nou in Turkije of in Syrië. Nou Syrië is weer net wat anders. Maar Egypte. Uh, uh, maar ook in Nederland. Als je, als je beweegt krijg je altijd weerstand. Turken deden trouwens goede zaken in Syrië, hoor. Die alle nieuwbouwen hebben werd gedaan toen Turken, toch? Volgens mij hebben ze heel veel geld mee. Ze hebben groeicijfers in Turkije... waar we in Nederland echt een puntje in kunnen zuigen. Ja, maar goed, we moeten ook weer mee uitkijken, want China staat stil. Brazilië blijkt vol te zitten met schulden. Het is ook allemaal die, al die moderne viertjes doen. Er dus zijn ook maar niet meer wat ze bleken te zijn. Ja, is Israël. Ja. Kom op, een, <laughs> beetje, een beetje hoop. Kerry, die is hemel, oh, ja, Dat gaat lukken en eindelijk... We nou hebben het denk ik wel over de westelijke Jordaan-oever... Uh, de Palestijnen die daar uh, leven... en uh, niet de Gazastrook, Maar er schijnt een opening te zijn volgens Kerry. Wat denk jij? Ben je hoopvol? Ik ben, uh, ik ben wel hoopvol. Ja, je moet ook in Israël alleen maar denken... een hele kleine stapje. Dat mm -hmm. is natuurlijk zo'n probleem wat zo vast zit al vele jaren. Maar we hadden een paar weken geleden... Dat is leden... wel onmerkelijk. Hè? Er is staat in de fik... En, en daar gaat het dan in één keer goed. Dat is toch wel... Fijn? Dat is, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. De vraag is een beetje waarom. Daar, daar ben ik eigenlijk te weinig deskundig voor. Maar die, inderdaad, die hele omgeving, die, is, die, die, die, die, die brand... dat heeft allemaal direct zijn weerslag op de, op de veiligheid van, van, van Israël. Uh, misschien dat Israël, denkt we moeten in, in eigen huis uh, de zaken wat beter op orde krijgen. Ja, Probleem genoeg in de buurt, ja. Uh, en gevaren genoeg in de buurt, ja. ja. Dat, uh, ja, het schijnt een beetje te gaan om een, om een oud plan, hè, waarbij als het ware de, de, de, de land wordt uitgeruild voor erkenning. Ja. Dus uh, Israël geeft dan gaat dan terug naar de grenzen van 67, hier en daar wat landje ruilen en zo, zodat het een beetje handig in, nog ingedeeld is. En in ruil daarvoor zou de Arabische wereld, de totale Arabische wereld dan moeten ze zeggen. Nou oké, okay, we erkennen Israël, we houden op met die flauwekul. En dat is goed. Klinkt er dus een beetje ver gezocht om nog steeds. Het zou een enorme stap zijn, maar laten we het alsjeblieft hopen. Daar hebben we hebben een beetje positief nieuws. Ik ja. bedoel, het gedonder wat we hebben gehad over de muur... en nog steeds ja. afpakken van het land van Palestijnen. Onveiligheid van Israël. Als we daar een stap in kunnen zetten... het is de, het is de, de kern van veel problemen in die regio... die potentieel de hele wereld destabiliseert. Dus ik, uh, ik hang de vlag uit op het moment dat we daar echt, uh, echt voor okay. nou, uh, de ringen maken. Laatst puntje, de Tour de France ben je fan? Okay. Ja, ik hou erg van fietsen. En dan en, en, mag je heel kort uitleggen waarom je een fan blijft... ondanks het feit dat het een van doping vergeven sport is? Ja, ik, mijn, mijn beste vriend, zijn vader was beroepsrenner... en ik wist van klein kind af aan al dat de doping werd gebruikt. Dat is het punt. Ik ben geen fan omdat ik denk dat het gewoon een sport is. Ik ben verder omdat het een prachtig theater is. Hey Jeroen... Dat is wel, wel prettig. En gewoon, vind je niet zo prettig? Dat is toch ja. een antwoord wat ertoe doet. Ja. Gewoon eigenlijk zeggen, er maar iedereen aan... weet het ook. Iedereen wist dat het. Het zijn jongens op fietsen. Dat weet iedereen, toch? Ja, ik denk dat het nu wel beter is overigens. Het zal niet helemaal schoon zijn. Maar ik denk niet meer dat we daar wel van die renners hebben. Ik dag het in, de tweede kamer, uit, Jeroen, kunnen de eigenlijk, Want daar zijn ook hele lange vergaderingen. Tot diep in de nacht wordt dan wel eens een snuifje genomen. Eerlijk zeggen, want je bent de politicus. Dus je bent... Eerlijk, je moet alles zeggen. Ik moet alles zeggen, alles eerlijk zeggen. Ik kan, eens... eer, ik kan eerlijk zeggen dat ik het nog nooit gezien heb. Speed, coke, uh, niks. Heb je, nou is het zo'n saaie boel? In de, in de tweede, zitten allemaal jonge mensen? Kom op, man. Ja, misschien moeten we gewoon vragen, nee. hoe blijf je wakker? Ja. ja dat is vaak wel... Uh, nou, dat is niet lastig, want als je zelf een debat doet, dan blijf, dan blijf je wel wakker. Maar het is wel lastig als je, als je in de zaal moet zitten, maar je hebt zelf geen rol. Dan ga je mail doen en weet ik een beetje werken. Maar als het dan laat s'avonds wordt, dan, dan. Maar je hebt nooit een, een, iemand met een wit snuifje onder zijn neus voorbij zien komen. waarvan nee, je dacht, hé, hey, ja. die doet raar met zijn iPad. Nee, en maar, die zit, en ik denk ja. het, de stratege ook. Een, een hele verbluffende onthulling zijn... en die hier even uit kan bolven. Ja, nee, maar hebben jullie ooit een politiek gezien waar je denkt. nou, die staat te springen? Nou, achter, ik, achter zie eens, oh, ja, ik zie wel ja, Ik herken ja. Speed Freaks. En ik waar? zie wel eens iemand uh, dat ik denk, ja hoor, daar gaat hij. Ja. Ja. ik ken Speed Freaks. Ja. Goed. Ik hoop het niet. Nee? Nee, nou, ik hoop het niet. Maar ben je nu eerlijk, Jeroen? Je bent rechter. Je bent eerlijk padvinders eet? Ik, dat ik het nog nooit gezien nee, heb? Nee. Ja. Ja, met, met, met, met dat met heel eerlijk. Ja, Oké. Okay, nou, Geweldig, we gemaakt. hebben maar één gezamenlijk toilet. Dus als het daar gesnoeid wordt, ja, dan had ja. ik het moeten zien. Maar één gezamenlijk toilet, dat vind ik nou weer nieuws. We moeten even weg, even weg van, de, van de actualiteit en even naar ja. de diepgang. Uh, dit is voor voorlopig de laatste keer. Dus luister goed voor die luisteraars. Uh, volgende week is Jan weer terug. Dus de laatste keer La Vie, Fred Siebelink. het zegt genoeg. Dat legendarische zandpad in Utrecht gaat gesloten worden. Uniek in de wereld is het. De hoeren op de boot aan de idyllische vecht moeten opzouten, want Aleid Wolff heeft als burgemeester van Utrecht zijn Maxwoord uitgesproken. Hij is er zelf ook van geschrokken, denk ik. Sterker nog, nog één straatje in de binnenstad van mijn woonplaats Utrecht, waar ook nog hoeren zaten. De Harde-Bollenstraat gaat ook nog gesloten worden. En daar houden we in de domstad nog één hoerenplek over: de Europalaan. Dan lopen zieke en uitgeteerde en vogelvrije dames rond die voor eveneens zieke uitgeteerde en vogelvrije mannen lopen te hoereren. Er zijn met betrekking tot het Zandpad verschrikkelijke details naar buiten gekomen. Mensenhandel, misbruik en mishandeling van de meiden die daar een brood verdienen. Het is het al oude verhaal. De exploitant van de boten zegt dat hij de meiden zo goed mogelijk beschermt. De meiden klagen steen en been, want ze hebben kinderen en hypotheken. En daarnaast vliegen als gieren de benders en pooiers rondom de hoeren en daar is geen duidelijke vinger achter te krijgen. De onderwereld van de seksindustrie is namelijk ongrijpbaar en zal dat altijd blijven, denk ik. Handel is handel en daar zal een officieel besluit helemaal niets aan veranderen. Ik heb dan toch een kleine stelling. Grote steden, waar ook de wereld, zullen altijd schimmige onderwerelden houden met drugs, drank en seks. Daar kan geen gemeentehuis of overheid tegenop. Het is niet te reguleren of te coördineren. Het zit nou eenmaal in de mens. Het is de anarchie van de hormonen of de behoefte van de donkere kant van de menselijke geest. Drank, drugs en seks, of het nou bij de Romeinen was of bij ons, horen bij een overgereguleerde samenleving. Min of meer gereguleerde hoeren verbieden in een grote stad zoals nu gebeurt in Utrecht en Amsterdam en nog veel meer steden is een domme fout. Het is onmogelijk en zonder van zo'n bekende en unieke plek als de Wallen in Amsterdam of het Zandpad in Utrecht, waar de mogelijkheid was om te ontsnappen aan het normale leven dit soort tenten te sluiten. Als die plekken verdwijnen, verdwijnt in dit geval dat soort openbare seks achter 06-nummers en het internet. Ongrijpbaar en gevaarlijk voor de dames die op de een of andere manier... toch hun oudste vak van de wereld blijven uitoefenen. En ongrijpbaar en min of meer ook gevaarlijk voor de mannen die daar gebruik van willen maken. Het zandpad in Utrecht of de wallen in Amsterdam sluiten. Ik zou ze op de UNESCO-lijst willen plaatsen van de donkere kant van de menselijkheid. Met helaas de pooi's, mafketels en andere uitschotten eromheen. Mensen, hoeren en snoeren, dat hoort er nou helemaal bij. Nou ja, in ieder geval heb je een krachtig stukje mening neergelegd. Jeroen, even, een koer is hier ook nog. Uh, de, de, Jeroen, uh, ben je het eens met Frits hartstochtelijke pleidooi... voor de, voor de, voor de, voor de, ja, de, de hoerloperij in Utrecht eigenlijk? Hè? Ja. En in Amsterdam? Nee, en ik en ben ams in Amsterdam, sowieso de grote steden. Ah. Je, je, je kunt het wel verbieden, maar je band het toch niet ja, uit, heb je net al gezegd. Nou, we even ik even uh, even, ik ben het er hartstochtelijk mee oneens. oneens. Uh, er zit achter die romantiek van die, van die ramen... zoveel ellende en misbruik en uitbuiting... Uh, je, gaat, je gaat dat nooit helemaal voorkomen. De prostitutie blijft. Maar ik vind best dat je de hoerenlopers zelf ook wat meer verantwoordelijkheid kan geven. Maar dan kan... ben je van de school Meerte Hilkens die zegt, nou nee, even foute boel, gewoon verbieden die flauwekul voor die mannen, die mannen allemaal gesloten gendel? Nou, Meerte Hilkens zegt dat allereerst niet, nou, maar ja, wel ja. van de school Meerte Hilkens als ze zegt... <laughs> uh, dat Zweedse mode, Weet je wat we het Zweedse model hebben? Nee, maar het Zweedse model gaan we natuurlijk niet doen. Maar ja. wel een model waarbij je ook hoerenlopers verantwoordelijkheid geeft, dat je niet daar naar dames gaat die uitgebuit worden. Maar je die, die andere die... woorden geloof je ook in dat in dat, in dat systeem, ja. dat, dat je dus moet vragen naar de registratie, om even te checken als ze uh, hallo hoer, bent u wel legaal? Nou ja, dat systeem dat wilden we in een wet leggen, dat is uh, ja. dramatisch gestrand, dus dat moet op een andere manier. Ja. Maar dat we dit anders moeten regelen en dat je niet meer op de wallen uh, of in Utrecht kan lopen, zeggen: "Oh, het ziet er toch fantastisch uit, wat gezellig in die hoerenbuurt. Maar dat je eigenlijk negen van de tien, acht van de tien vrouwen daar gewoon verplicht zit uh, uh, uh, verkracht te worden. Uh, dat vind ik een veel realistischer beeld. En als je zo bekijkt, dan snap je ook dat het niet door kan gaan zoals het gaat. Ja, ja, vorige week had we een, ja, beetje, beetje een beetje blaak. Die, ja. die, die, die, die, die, die, die, die diep in deze materie zit, mogen we wel zeggen. Van de rode draad voorheen en zo. En die zei, ja, wat een probleem met politie is... ze snappen het niet, waarom komen ze niet bij ons vragen? Ja, het is, uh, uh, uh, ik, denk, uh, ik ken weinig collega's die uh, met, dit, uh, met dit gebied bezig zijn in de Tweede Kamer... die niet. Uh, op de wallen komen kijken en eens een avondje meelopen. Diezelfde collega Hilkes, waar ik net over haalde... is gewoon in Utrecht. Uh, uh, heeft zijn een avond meegelopen recentelijk. Mannen nog. willen toch blijven neuken en, en die meiden die gaan dan nu in de illegaliteit. Vind je, vind, dat is toch. Nee, maar nogmaals, Want je als... komt op die, op, bijvoorbeeld bij de wallen nou, dan niet van de lopen. Bij, bij het Zandpad, er komen de auto's voorbij. Al die nummers werden geregistreerd. We wisten in ieder geval wie het waren. Dat is toch veel veiliger dan, dan die meiden achter een 06-nummer. Illegaal. Zei, het is bijna niet, ban onoplosbaar, dat bedoel ik ban je niet uit. Nee. Maar, uh, maar je dat, mag dat... het niet meer openbaar aanbieden? Jawel, jawel maar, maar alleen als je, als je, als je geverifieerd hebt, je uitgezocht hebt... dat die dames daar niet uh, verplicht van een pooien zitten. Dat uh, doe je niet als je, als je een ja, dat, uh, redt, en uh, wil wil. Ja, dat ja, doe je uh, niet. <laughs> nou ja, maar dat is dan jammer. Maar ik vind dus wel dat die pooien, die, die horenlopers, die, die, die, die, die, die, die, die kan je niet zeggen, mijn ben gel, ik mag alles. Nee. Dat zeg ik, ik heb het ook niet over die pooiërs, ik heb het over die klanten. Nee, maar de klanten geldt natuurlijk hetzelfde voor. Die, ook die hebben verantwoordelijkheid dat als ze naar een hoer gaan, dat het een hoer is uh, die daar op een beetje fatsoenlijke manier zit... en die er niet zit omdat ze bedreigd wordt... dat de familie dood wordt gemaakt. Roemenië of... Nou ja, noem eens uh, de ellende die daarachter... Zeker. Zit. Maar, maar, maar, we, we komen er niet nou, uit. Nee, uh, we komen er niet nee, uit. Nee, maar, uit. Dankbaar, dankbaarheid nemen wij kennis van je van standpunt. Maar wat natuurlijk. vind je van mijn stelling dat het, dat het wel bij grote steden hoort... dat je het Noord kan uitbouwen? Daar ben ik helemaal mee eens. Oh, je moet het alleen fatsoenlijk regelen. Okay. Voor zover mogelijk. Maar over later. Het gesprek uh, dus van de dag vandaag is, is, is natuurlijk wel... Naast, naast de hoeren in Utrecht, hè? Fred, neem ik heel serieus... hoor maar ja, het is toch ja, ja. een beetje meer... Dat, dat, dat ja, dat is de Amerikaanse overheid. Nou, allemaal besolden, niet ze ons, ons allemaal zitten af te luisteren. De Duitsers willen afgeluisterd. Wij ja. hey, worden afgeluisterd. Nou ja, er is een heel gedoe. En volgens mij ga jij aan minister Plasterk opheldering vragen... in, in, in de Tweede Kamer op dinsdag, als ik me goed herinner. Of in ieder geval binnenkort. En, en, Deze week. Ja. Nou, uh, ja. Uh, wat wil je precies weten van, uh, van Plasterk? Nou ja. Hoe zit het nou eigenlijk? Want ja. dat weten we niet precies. We weten we krijgen iedere keer uh, uh, iets meer informatie. En we weten dat die Amerikanen heel vooral ongericht, wat daar gaat het op, hè, gewoon uh, massaal informatie aan het tappen zijn. Dat hun eigen burgers daarbij beter beschermen dan, uh, dan onze Europeanen, bijvoorbeeld, of burgers buiten Amerika. Mm -hmm. Maar hoe het nou precies zit, of dat verhaal bijvoorbeeld zoals vandaag naar buiten is gekomen over spionage in Duitsland en Europa, of dat klopt, dat weten we eigenlijk nog niet. Denk je dat hij het weet? Denk je dat Passek een afdoende antwoord heeft? Nou ja... Want dit begint een beetje... Ik denk inderdaad dat Passek dat op dit moment niet, niet weet. Dan nou wordt hij toch nou, gevierendeeld in de Kamer, neem ik aan. Dat, nou ja, gevierendeeld, je moet wel een goed verhaal hebben. Ja. Kijk, op het moment dat hij zegt, jongens, ik weet het niet... maar ik ga er alles aan doen, uh, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Overigens, we hebben het hem al eens eerder gevraagd over die eerste... Uh, onthullingen van de ja, ja, Nebula. Uh, ja. Ik ben ja. nog goed in de kamer, zo'n antwoord van nou dat kan hier niet, want het is namelijk verboden. Precies. En, en, en, ja, ik weet niet, maar dat is van een dermate stuitende naïviteit. Dat, he, ik bedoel, de doping kan niet in de Tour de France, want het is verboden. Het is verboden, ja. <laughs> Ik bedoel, maar dus, dus, dat kan even aannemen dat Rod Plasterk... en we kennen hem als een bijzonder intelligent man. Hij heeft ons als toegelaten tot het, het omroepbestel. Absoluut. Dus dat, of hij liegt, wat zou kunnen, hij weet het wel degelijk... maar hij gaat het niet verklappen en dan, dat, dan zou hij het verklaren. Of, of hij weet zo weinig wat er in zijn eigen achtertuin gebeurt... dat het ook een gevaar wordt. Voor de, de, de, nee, de samenleving zeggen, zeggen. Dus wat gaat er nou gebeuren? Wat, wat, wat nou, verwacht je dat, dat er gebeurt? Nou, kijk, ik verwacht dat de, dat de minister zou zeggen, ja, ik heb het gevraagd aan de Amerikanen. Ze hebben het gewoon niet gezegd. Hè, want het is geheim. Dus dat zeggen ze ook niet tegen als minister Plasterk belt. Um, dus dat is niet voldoende. Maar als minister Plasterk nu belt, ik wil het echt weten, want anders werkt dat ook niet. Dus dit is typisch een onderwerp wat je alleen maar op Europees niveau. Kan regelen. En gelukkig moet ik zeggen, is heel Europa boos. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat alle parlementen in Europa. Ja, want Merkel is ook pistol, volgens mij. Terecht, die, ja. terecht. En dat zouden ze, zouden ze hier ook moeten zijn. Ja, maar dat nou, is toch eens een ding. Hè. We hadden laatst hier Roger Vleugels. Je kent die ja. man misschien. En, en, en nou, die maakte een tamelijk overtuigend verhaal van: joh, iedereen bespioneert iedereen. Dat is overal, dat is altijd. Als jij diplomaat bent, en je bent zo stom om met je vrouw te gaan zitten bellen en zeggen: ik heb nou toch een ontzettend interessant geheim gesprek met Jeroen Rekour gehad vanavond, dan weet je dat dat. Op tafel ligt bij, weet ik veel, iedereen en alles. De vijand, weet ik veel wie. De IVD als je in Nederland bent. Nou, dus als dat, en, en dat natuurlijk weet, ontkent officieel iedereen dat, dus dat is dan typisch zo'n ding weer wat iedereen weet, maar wat je, waar je het niet over hebt. En dan komt het uit, en dan, oh, verschrikkelijk is het land te klein. Maar niemand, denk ik dan, die er uiteindelijk belang bij heeft dat alles loskomt. Want jij ja, dat zie je aan Obama, dan komt er komt van alles los, nou dan heb je meteen een hoop herrie. Dus die man begint te brullen van je ja, eigenlijk trekt hij zich een beetje zo van ja, nou ja, we hadden toch afgesproken dat we het, het niet over zouden hebben. En dat doet hij lul van de snoden het toch. Iedereen boos op snoden. Hoe, Daar kan toch nooit iets van komen. Het wordt toch een beetje schermutseling en heen en weer geschreeuw en getut. En dan bellen ze s'avonds en ze zeggen verdomme Brak. Hou die gasten van eens een beetje in. Weet je wel, dat denk je niet? Nou, er is natuurlijk één heel groot verschil uh, hier en nu met dat prism. En dat is dat die Amerikanen ongericht massaal informatie binnentrekken. Ze schijnen zelfs een onderzeer te hebben... die op die kabels die onder de oceaan lopen in te loggen... en alles achterover dat te brengen. Dat bij een James Bond wat je nu vertelt. Ja, maar goed, we hebben een hoorzitting in de kamer gehad... en een deskundige vertelde ons dat... Uh, en dat geloof ik ook, of ze nou met een doen of op een andere manier. Ze trekken massaal en ongericht Die informatie, in de informatie weg. Ja. En dat okay. is het probleem. Kijk, het feit dat je, als je zegt... Ik, heb, uh, ik denk dat Pietje, wat heb ik aanwijzingen voor, iets in zijn schild voert. Uh, en dat je dan Pietje zijn telefoon gaat tappen. Dat hebben we altijd al gehad. Zullen we blijven houden. En als je dat goed regelt, is er ook niks aan de hand. Sterker nog, dat wil ik graag. Want als Pietje terrorist is, dan wil ik dat wel graag weten. Dus daar hebben we zo geheime dienst voor. Alsjeblieft, tap Pietje. Maar op het moment dat je van uh, Pietje en... Uh, de rest van Nederland alles achterover trekt, dan hebben we het wel over een andere schaal. En dat kan alleen maar nu, omdat die techniek zo verbeterd is. Over James is. Bond gesproken, denk je dat de AIVD het wel wist, minister Plasterik niet? Ja, daar kan ik niet zo heel veel over, over zeggen, dat weet ik niet. Nee. Ik zou, ik zou het werkelijk niet weten, ik zou, ik zou het hem vragen, maar hij zou natuurlijk ook daar niet op kunnen antwoorden. Uh, hij is er wel politiek verantwoordelijk voor. Dus op het moment dat dat, dat naar buiten komt, heeft hij wel een groot probleem natuurlijk. Vooralsnog, we hebben ook een commissie van toezicht op de IVD. Ik ga ervan uit dat de IVD zich gewoon aan de regels houdt. Het probleem is alleen dat de IVD gewoon samenwerkt met zusterdiensten. Een van die zusterdiensten is de Amerikaanse zusterdienst. En die lullen toch ook wel eens onderling? He? Nou ja, uh, maar ook als ze niet lullen, want officieel zegt het, uh, zullen ze het er niet over hebben. Nee, dat zou ik het Nederland zeggen: van nee, wij maken geen gebruik van gegevens van PRISM. Tenzij die smerige Amerikanen ons natuurlijk informatie hebben toegespeeld die van PRISM. Ja, dat wisten wij dan weer niet. Ik geloof toch geen mensen? Dan, dan, dan hebben jouw vragen in de Tweede Kamer nog geen zin oplost, hè? Nou, weet je, mijn vraag hebben wel al zin. Uh, alleen, we moeten niet de illusie hebben dat we als Nederland dat kunnen oplossen met, uh, met grote bedoelingen. Dat vind ik al die meer, Ik bedoel, we zijn ja, toch ja. Nederland? Het is best een best ja. belangrijk land hoor. Best ja, interessant. Ja. Nou, hou op. Nee, ik bedoel, evident moet dat gezegd worden. Het werkt alleen als we het via Europa doen. Uh, ik kan heel, heel hard zeggen, samen met Amerika wat stampen waard. Maar het is echt Amerika die stampt hoor. Dat doet, uh, dat doet Nederland niet. Dat geeft niet. We moeten het zeggen, we moeten het niet accepteren. We moeten in ieder geval onze eigen regels op orde houden. Uh, en, en, en hebben. Dat hebben we volgens mij best redelijk. Hier in Nederland mag je alleen gericht tappen. Nou, maar ik van de wij, wij hoorden dat er ergens in Drenthe nog een gigantisch complex staat. Waar de, de militaire inlichtingendienst, dus de dus mm -hmm. zusje van de, de, van de ja. IVD. Daar, nou in ieder geval van een gedeelte, maar een gedeelte van de capaciteit... maar voor eigen gebruik heeft, maar de rest wordt uitgeleast aan Amerika. Dus wij doen in elk geval technisch mee, mee. Aan, aan het verzamelen van al die informatie. Maak je, maar dat je geen zorgen Ja, natuurlijk wel. Als het laatste wat we moeten doen, is de, is de hele deze faciliteren. Uh, dus dat is, dat is wat we hier in Nederland sowieso kunnen, is in eigen huis de zaken uh, op orde... Houden, brengen. Nou ja, de vraag is even wat nodig is. Stel nou dat hier, dat hier uiteindelijk, want je gaat die mensen, je gaat de minister, nou ja, geheel terecht, ga je toch eens vragen, God, eh, want, de, de, nou even dit echt op verhaal op tafel, want je komt niet meer weg met dat slappe gepraat over. Heb het niet? Of eh, met, wat gebeurt hier niet? Wat kan niet? Dus, maar. Nou even, eh, is er een scenario denkbaar waar je, waarvan je zegt, nou ja, maar dat. Wat wat is het de grootste angst? Wat is het grootste doemscenario... waar dat boven water zou kunnen komen? Ja, het grote doemscenario zal zijn dat alle westerse inlichtingendiensten uh, ongericht datagegevens uh, trekken en analyseren. Dat, dat vind ik een, op een Big Brother-achtig niveau gaan lijken. George hè? Dat, Orwell, dat, dat, Engeland doet het al blijkbaar. En, ja. en nu krijg je al die verhalen komen los. Precies. Stop, wat, zou dat, wat zou dat betekenen? Wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Wat, wat, wat, hier in Nederland, maar gewoon. Bedoel... Ja. Nogmaals, ik vind gericht tappen vind ik goed. Je hebt een aanwijzing, je vraagt toestemming, nee, gaat okay, dat, dat, dat, dat, dat snap ik. Uh, dat moeten we wereldwijd weer terugkrijgen, die norm. Terwijl de techniek hele andere dingen mogelijk maakt. Dat is, dat is de kern van het probleem nu. Um, het punt is, je kan niet zeggen: Nou, weet je, Amerika, dan neem ik die informatie niet van je. Uh, allereerst, dan vraag je het aan Engeland en heeft Engeland weer via Amerika of ze het zelf getapt. Uh, maar ook. Amerika heeft ook wel eens, als Amerika piept, jongens, we hadden een onderzoekje en daar komt euh, Pietje uit en er is een terrorist. Dan vind ik het fijn dat, dat we dat weten. Uh, kortom, je kan dit alleen maar voor elkaar krijgen. op het moment dat je als in die verschillende parlementen in Europa allemaal zegt. en gelukkig doen we dat allemaal. Ik ben vorige week ook in, uh, in Brussel geweest om het nee. hierover te hebben. Uh, geen ongerichte uh, TAP-praktijken meer. Uh, uh, uh, uh, uh, ik ga er vooralsnog vanuit dat in ieder geval in Nederland dat ook niet aan de orde is. Daar heb ik ook geen aanwijzingen voor. Maar ook, we kunnen dat ook alleen maar tegen de Verenigde Staten zeggen. Als we daar eensgezind in zijn. Als goeie we vragen, daar een beetje in. Goeie in vragen vragen, vragen, maar, trouwens, wat je er net zegt. Ik ga er vanuit dat, maar wie weet wordt het wel gedaan. Dat soort vragen gaan we hem geheid allemaal stellen. En die ook antwoord op geven. We gaan een spelletje doen. Ja, het, het favoriet onderdeel van, van iedere presentator van deze Vind show. Ik, wel. Is ik het, vind het leuk. Uh, is het radiospel? Dus, Eén quote drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Ja, voor het meest vervoeiende onderdeel van deze show. Ik leg het nog één keer uit. In het citaat dat je straks gaat horen zitten drie nieuwsfeiten verborgen. Welke drie? Bel 0800 1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt zoals gebruikelijk het enige, echt, enige originele supergeweldige echte Jannen-shirt. Nummer is gratis, je wordt niet afgeluisterd. Nee. maar op: 0800 1121. Nee, je wordt wel afgeluisterd, natuurlijk. Ja, door ons. Ja, ik bedoel, lijkt me wel, door heel Nederland. Oh. Ja, nou ja. We gaan nu even de opgave doen, hè? Ja. Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd... en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Nou, lijkt me een eitje. Het is ook al razend druk. 0800 1121, dus gratis. Je kunt gewoon bellen. Zullen we het nog één keer doen, voor de zekerheid? Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd... en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Op zich wel weer heel geestig geplakt, hè? Heel goed. Ja, je het knap gedaan. Je zou zweren dat het één nieuwtje was, maar het is het niet. Er zijn drie nieuwtjes. Listig vervlochten in één quote eh, door de gebouter. Dus eh, bel 800 1121. Het is gratis en bel. En we gaan naar Niels. Niels. Niels. Zet je biene. in. Je bent op de radio. Ja. Hallo. Ja, ja, Weet ik. Er is een toning vanavond. Apart op geweest vandaag. Uh, dat is hartstikke leuk. Ja? Leuk, gezellig. Ja, dankjewel, we uh, gaan naar Paul. Paul. Paul. Dag. Dag, Paul. Paul. Hey, echt Jan. Hey, hey echte, echt Paul. Hey, hey echte Jeroen. Echt Jeroen. Ja, Hallo. Ja, heel goed. <laughs> uh, Paul, ga je ons helpen aan de drie antwoorden waar wij nu hartstochtelijk op zitten te wachten? Ja, zei, moeilijk, zal ik hem nog één keer kunnen horen? Zeker. Koning Willem-Alexander sloeg een agent tegen het hoofd en die raakte daarbij licht gewond. De politie vraagt getuigen zich te melden. Mm, ja. Dat is ook zo dat verzekerd. Dat met de antwoorden. Ja. ja, kom maar. Kom maar eh uh, défilé Veteranen Den Haag. Ja, die tellen we goed. Ehm... Uh, de mazelepidemie. Nee, de nee. mazelepidemie ja, moet we helaas afkeuren. <laughs> <laughs> nee, je bedoelde natuurlijk dat er rond de Titi en Assen 24 arrestaties zijn verlieft. Ja, Titi althans. Ja. Titi Assen en die vrouw die heeft een, een fles op de kop. Ja, Nee, dat is fout. De twee fouten is te veel. Nou, uh, uh, uh, dankjewel Paul, je hebt in ieder geval twee goed. Uh, hartstikke knap. Uh, Jan, ben je daar? Jan. Jam, jam. Jan, ben je daar? Je, je, je voorganger heeft al Koningin Willem-Alexander ja. de Veteranendag en de Titi Hasse, waar 24 arrestaties zijn verricht. Nou, dan kan jij toch niet mis met die vondst van het explosief. Oh, sorry, wat zou je zeggen? Volgens mij was het het vondst van de explosieven erom. Nou. Ja, nou ongelooflijk. Je dus bent bijna. een koning. Is het er heer. Ja, knap hoor. Inderdaad, nou Jan, knap gedaan. We gaan het spel we gaan direct door naar het volgende onderwerp. Want dat houdt verband met het spel. Dank je wel, Jan. Tot ziens, Jan. Hoi. Eh, nou, wat er gebeurt is, je sta je lekker te dansen bij de TT, smijt er een Morgolen wijnfles in het publiek... die jou vol in het gezicht raakt, die breekt en zorgt voor gemene snijwonden. Jij valt op de grond, iemand helpt je ook nog van je geld af. Lekker volk, eh, daarin rente en dikke pech voor Sanne-Sofia Schuurmans. Maar daar neemt papa Schuurmans geen genoegen mee. Hij loopt 2.500 euro uit voor de naam en het adres van de flesjesmijter. We gaan even bellen met de zusjes Minke en Sanne Schuurmans. Goedenacht, Sanne en Minke. Goedenacht. Hallo, Hallo. San, met Sanne op de achtergrond. Ja, oh, wat zielig. Hoe ja. is het nou met je neus? Ja, uh, paars. Paars. Dat hoort niet, hè? Wat oh. is er, wat, vertel eens, wat is er gebeurd, joh? Uh, ik was op die festival. Ik wou nog even een maken met een collega. En ik loop bij naar de wc en ik krijg een geluide fles op de lopen. Ja. ja. Hé, hey, Minke, was jij daarbij trouwens, bij, met je, bij je zusje? Of uh, hoe zat dat? Nee, nee, nee, helemaal niet. Ik bedoel, uh, Sanne die is, uh, is 17, dus dan wil je niet je, je 34-jarige zus uh, aan je handje mee te oh. hebben. Oh, Sanne is een beetje een nakomentje, begrijp ik. Het, ja, of ik was vroeg, het is dus, maar net Ik bekeken. Oké, okay, ja, nee, goed. Er ja. ja. zit er een klein stukje <laughs> levensverschil. Hé, hey, maar uh, uh, wat is dat voor een raar feest, joh, dat mensen met wijnflessen gooien? Nou, het is normaal een hartstikke leuk feest. Oh, toch wel? En, ja, nou ja, de TT-nacht staat over het algemeen wel bekend als het feit dat het uh, af en toe misschien uh, wat, wat raar kan gaan. Maar over het algemeen was het gewoon een, een heel, uh, hele gezellige avond, heb ik begrepen. Maar wat is het en dan, dan? We hebben toen tijd een hele leuke avond gehad. Ja, dus het is niet de gewoonte om het glas te gooien in dat, in dat uh, festijn. Nee, ja. okay, het staat er wel bekend over uh, wat vaker steekacties incidenten zijn, dat is dus het was ja, want... wel een beetje linkersoep. Hé, hey, maar uh, dus dan gooi je ze een fles naar je kop... die, die breekt... en, en je, je hele neus, uh, grote scheuren erin, afschuwelijk... en je valt op de grond en het jat is ook nog centen. Ja. Heb jij nog, heb jij nog gezien wie, Sanne? Of, of uh, was het nog... Nee, ik heb het te veel. Nee. nee, ze was op dat moment alleen maar met, uh, met haar... Uh, nou ja, met haar gezicht deze. Ik ja, kan me voorstellen. En je laat je natuurlijk als eerste in je tas uh, vallen... Ja. Dus ze was gewoon door een aantal vreemde jongens die ze dus niet kenden. Want de jongen waar ze mee was, die is hulp gaan halen. En uh, die andere jongens hebben haar op de been ge gehouden. Uh, ja, dan is je prioriteit niet van uh, waar is mijn tasje Nee. En dan is wel iemand zo gezellig om mijn tasje ook nog even mee te nemen met alle centjes erin. Nou, de tas niet. Maar uh, gewoon even netjes de portemonnee leeg Oh, ook dat nog. Even rustig de tas openmaken, alle tijd het portemonneetje eruit, cash eruit en, en lopen erbij. Nou, dat is allemaal een sterk staaltje. Ja, netjes hè. Jezus Sanne, wel een vervelende avond hè zo. Ja, de avond was leuk voor de bladkeur. Ja, en ja, wat zegt de dokter nou? Wordt het toch een beetje netjes of blijft het uh, een leken? Jawel, nou een le teken zal altijd blijven hebben, deus op het de recht, vaak Maar het komt wel goed, want we verstaan je nu amper hoor. Ja, je klinkt in ieder geval behoorlijk zielig. Ja, ja dat wel. Dat is echt. Wel... Dus dat Ik ook bedoel, ik weet niet welke foto jullie voor het laatst gezien hebben. Ja, die met die grote pleister. Ja. ja, nou ja, inmiddels is de zijkant van haar gezicht dus helemaal blauw. Oh, is, dat zal ik wel. gatsen, Daar weet ik niet van lopen. Dus vanmorgen moesten we met twee man sterk haar, uh, haar oog open te pulken, Want die zat gewoon helemaal op uh, helemaal de Ja. En uh, nu inmiddels uh, is, zijn haar beide jukbeenderen, nou ja... Helemaal opgeblazen. Het was wel een voltreffer. Hebben jullie enig idee... Dat was natuurlijk een of andere dronken mafketel, of niet? Nee, ja, dat hopen we eigenlijk. Want stel je nou voor dat het een heel klein, leuk jongetje is... wat voor het eerst zijn t -t nacht had en iets dons heeft gedaan. Ja, he, uh, die zou ook denken van ja, dit, dit was niet de bedoeling. Dus nee. ja, stiekem het gewoon dat het gewoon iemand is... die bekend staat bij de politie. Ja. En, en, wat, wat gewoon... Uh, die verdient om gewoon gestraft te worden. Ja, want dat is een beetje het ding natuurlijk. nou Kijk, je hebt het idee. Het is natuurlijk niet normaal. Laten we daar even duidelijk over zijn. Het is niet normaal dat je met wijflessen gaat smijten... en al helemaal niet tegen mooie 17-jarige meisjes... die nou een lelijk gezicht hebben daardoor. Maar... Lelijk zal ze niet worden, hoor. Dan moet het wel heel veel. Oh, gelukkig. Nou, dat is dan in ieder geval iets. Maar ja daar zijn we heel blij mee. Maar daar gaat het nu even niet om. De kans is natuurlijk best wel groot... dat het gewoon een of andere show-mafketel was. Zijn jullie eigenlijk teleurgesteld... dat diegene zich niet gewoon zelf gemeld? Heeft. Als je toch een beetje kerel bent, of vrouw, hè, dat kan ook nog, dan zeg je toch, wat heb ik gedaan, dat was ik, oh dat wist ik echt niet wat erg. Ik bel die mensen even. Ik denk dat diegene ook gewoon heel erg fan is. Omdat het al zo grote dag tegenover staat, dan moet je wel moes worden. Maar vertelde dat weet hij het ook niet eens. Ja. Hm. Hm. Nee, maar de feit dat er niemand opbelt... Als, het, als mijn zoon was, die zei... Jezus, papa, dat was ik, joh, ik was dronken als een, als een aap. Echt verschrikkelijk. Dan zou ik eerlijk zeggen, nou, bel die mensen op... en ga ze dolle je verontschuldigingen aanbieden... en hopen dat het mij je vergeeft. Dat, dat zou ik doen, ja. denk ik dan. Ja. Maar dat is, zo bent u en zo voedt u uw kinderen op? Maar hoe vaak is het tegenwoordig wel niet meer anders... dat ouders niet meer verantwoordelijkheid nemen voor uh, de daden van hun kinderen. Hm. Nou, je vader wel, want die heeft gezegd 2500 euro's... Uh, voor degene die, uh, die die jongen of mevrouw uh, aangeeft. En, en uh, heb je een signalement, Mink of Sanne? Sanne? heb jij die jongen gezien of, of die mevrouw? Helemaal niks. Helemaal niks. Dus uh, je had in één keer een fles op je kiegel. Op je Bam. Ja. Minke, weet jij een beetje hoe het ervoor staat op dit moment... met, met dat bedrag en met signalementen en tips... Uh, nou, uh, de politie die heeft aangegeven dat in ieder geval die jongens die Sanne geholpen hebben... Ja. Hè, dus Sanne, haar, uh, haar helden, die, uh, die hebben zich in ieder geval gemeld bij de politie. Oké. Okay. Dus uh, daar was Sanne zelf ook wel heel blij mee, want die had eigenlijk ook geen idee wie die jongens waren. Nee. Uh, nou ja, dus dat die zich vanmiddag gemeld hebben naar aanleiding dus van, uh, van, uh, nou ja, van ons uh, social media... Uh, Offensief, en... ja. Ja, offensief, dat, daar waren we al heel blij mee. En we hopen dus dat er nu veel meer tips binnenkomen. Want via Facebook en Twitter en uh, andere nieuwswebsites uh, wordt veel gereageerd. Nou. En mensen zeggen nu: nou ja. Hé, hey, maar Minke, luister eens: als, je, als jullie nou te weten komen wie het is, wat gaat je vader dan doen? Met elkaar beuken? Hmm. Nou, ik, nee. Nou ja, zou ik ook kunnen doen als het mijn dochter was. Dus ik, ik, ik zou het hem vergeven. Maar wat, wat, wat, wat wil je vader nu eigenlijk? Oké, okay, stel, we vangen hem en, uh, en, en wat dan? Nou ja, uh, uh, Sanne haar vader, die is, uh, die is advocaat, dus die gelooft heilig in het, uh, in het Nederlandse rechtssysteem. Ja, dus ik ga ervan uit dat hij gewoon wil dat deze jongen gewoon keurig netjes uh, berecht gaat worden. Oké, okay. precies. Voor, voor weliswaar, Wat zou dat dan moeten zijn? Gewoon stomme idiootheid met een uh, akelig gevolg? Ja, waarschijnlijk een geldboete van 250 euro in een aantal uurtjes werkstraf. Ja, dat zou ja. kunnen. Ja, maar ja, het gaat erom dat hij gewoon weet dat hij Sanne voor de rest van haar leven wel beschadigd heeft ja. en dat hij niet... Als, dit, als we dit niet hadden gedaan... dan uh, was hij vanmorgen misschien wakker geworden... en had hij nooit geweten... dat zijn fles iemand geraakt had. Nee, precies. Ik begrijp het. Dus eigenlijk het is ook wel wat bredere, bredere zin. Probeert je vader aan te vragen voor de belachelijke dingen... die mensen doen als ze dronken zijn. Ja, want ik ga er vanuit dat deze persoon... geen opzet in het spel heeft gehad door die fles te gooien. Okay. Ook al is het een ontzettend debiele, ondoordachte actie... Ja. Ik ga er niet vanuit dat hij bewust die fles op een uh, passant heeft gegooid. Oké, okay, dus, hij... dus ben jij de mafketel die vannacht met, met lege wijnfles op lopen smijten en zit je nu eigenlijk te hop op de bank. Te denken, oh ik moet eigenlijk gaan melden. Doe het nou gewoon maar. En waar kan dat dan? Ja, bij een politie assen. Politieassen. Politie nou, dus kijk je maar eens een keer het telefoonboek, Sukkel, die ja. je bent. En dan ga je bij de politieassen, dan ga je netjes melden dat jij die klojo bent geweest. En dat het meisje daar zo'n verdriet van heeft. En degene die de geld heeft gejat. Oh, ja, oh. ja precies. Ja, voor nou. Politieassen, iedereen kan reageren. Dus alstublieft. Uh, ja. Nou ja. Goed. Help, uh, help ons. Nou, Sanne, zegt maar dag, dag. Doei, Sanne. Ja. <laughs> dag, ja. Mikke. Veel succes en veel sterkte met de stel, hè? Doei, doei, Echt Echte jammer. Tja, nou je zult maar in een fractie zitten van een partij... die een pak met de duivel heeft gesloten. En dus hmm. moeten meestemmen met wetten waar je het niet mee eens bent. We praten verder met onze hoofdgast Jeroen Rekour. We zeggen toch, ja, maar hij dat hij dat is, hoor. Maar lid van de regeringspartij PvdA. Ja. Jeroen, Dietrich Samson, we moeten met z'n allen weer gaan investeren. Oh, halleluja. Weet jij nou precies automaat. wat hij bedoelt? Wat, wat, wat we wil wel... hij nou? Wat, wat is dit nou? Voor ja, dat kan ik wel uitleggen. Vrij intelligente man die dat in één keer zo blauw. U moet die portemonnee uitleggen. open doen. Vertel. Nee, nee, maar dat zei, dat zei hij niet. Hè. Nee, precies. Dat wat hij zei is: er zitten heel veel miljarden in de Nederlandse economie. En die zijn aan het slapen. Hmm. En we moeten slimme manieren bedenken om die miljarden uh, in actie te krijgen. Want de, de economie moeten we wel weer aanjagen. En dat is lastig. Want aan de andere kant zijn we hem ook weer een beetje aan het afknijpen met bezuiniging. Dus zijn oproep is. Uh, en daar had hij ook zelf wat voorstellen voor. Laten we kijken hoe die miljarden die nu op bankrekeningen staan... niet aangesproken worden. Hoe we die gewoon uh, weer huis laten bouwen, om mij eens voorbeeld te geven. Maar als ik... Ja, kom op, Jeroen. Uh, je hoort allemaal doemverhalen al bijna een jaar. En dan zit uh, Jan Dulfred Siebelink hier voor je neus en die denkt... Ik wacht, ik wacht al even. Te, want economie is iets wat geproduceerd Consumenten kopen dat. Ik ben een consument. Consumenten denken nu de groeten. Dat, krijg je, dat Hoe keer je dat om? Dat zeg je niet door te zeggen: je moet alles gaan kopen hoor. Nee, nee, dat nee. Dat moet nee, je maar, doen door, maar, door no, vertrouwen no, maar, no, maar, no, maar, te bekken. Dat, maar dat zei, dat zei Diederik ook niet. Maar ik, zo, die, kom, zo komt het bij heel ja, veel mensen over. Nee, maar, ja, maar dat. dat ik, de pech altijd is, je hebt een interview, mag je alles zelf zeggen, maar de kop die wordt door de krant gemaakt. Maar die leven in een hier. Nou, nee, ik vraag me wel. Maar die die komt dus ook niet terug in het nee. hele interview. Nee. Uh, en die kop, dat was zo'n Rutte tekst... van je moet uh, we, we moeten allemaal auto's kopen en, uh, en koelkasten. Maar het is nog steeds uh. niet duidelijk, want nu zeg je, er zitten miljarden in de economie. Nou, ja. wat ik dus lees, ik dacht, wat voor mijn gevoel de hand is, iedereen is nu bezig en waarschijnlijk ook is dat heel verstandig met schulden wegwerken. We, willen, we hebben allemaal geconstateerd dat de van zoveel mogelijk schulden maken... daar huizen verkopen of goederen van kopen, dat dat niet de goede weg is. Dus je ziet particulieren, maar ook bedrijven en zelfs jullie, de overheid... eigenlijk als een dollar kwembelen om die schuldenlast omlaag te krijgen... want iedereen voelt wel, dat is de mogelijkheid om onze nek. Dat is een heel ander perspectief dan het perspectief dat wij... miljarden zouden hebben staan die staan te wachten... om eindelijk die economie eens ingepompt te worden... Moeten we dat hele rare beeldje die keer loslaten? Nee, want die twee beelden die, die kloppen naast elkaar. Als particulieren, maar ook uh, huizenprijzen. Het is allemaal inderdaad lucht uitlaten. Van te veel schulden aangegaan, te, te, te hoge huizenprijzen. Nou, die lucht gaat er nu uit. En dat voelen we in onze nationale economie. Maar tegelijkertijd hebben wij pensioenfondsen die miljarden ieder jaar weer moeten investeren. Ik begrijp uh, duizend miljard. Dat zit dan in de pensioenfond. En morgen is, het, of overmorgen bij Omroep Max, blijkt dat een heel klein aantal mensen met dat geld speculeert. Nou, ja. de oude Drees, jouw overgrootvader, over, over zou erg ontevreden zijn. Nou, Wat vind jij ervan? Nou, kijk, het, het, is een, het is een onderwerp duizend waar, heel, miljard, waar he? je heel voorzichtig mee moet zijn. Want we willen ook dat, dat die duizend miljard een hoop rendement maakt... omdat al onze pensioen, hè, dus, jij en ik, worden er ook van, van betaald laten. Nou, ik niet, maar goed. Ik, ik heb helemaal geen pensioen. Nou, goed, ik, de vindt, ik doe het zelf maar, want ik geloof niet in overheden en pensioenen. Want maar, het geld gaat maar, altijd maar, naar beneden. Ja, het is niet de minder die zijn aan nou het investeren... Ja. in onderwijs in de Verenigde Staten. Ja. Ik, we hebben hier ook onderwijs. Hetzelfde geld voor de bouw het sukkelt enorm. Het zou de bouw enorm helpen als wonenbaar operaties, als pensioenfondsen. Bij de investeer. Hetzelfde geld voor spaargelden die we dan bijna niet vast hebben. Verzin een manier om die spaargelden gewoon weer... Uh, nu inzetbaar te maken. Dus het gaat er niet om dat jij als particulier een auto moet kopen... of een boot. zou leuk zijn, maar dat was niet de oproep. De oproep is, de miljarden die we hebben in Nederland... Nederland is echt een heel erg rijk land. Maar, maar ik zou er ook inderdaad, en... zoals je terecht opmerkt... ook wel erg blij mee zijn als de mensen die met die pensioenfondsen... in de weer gaan, daar behoedzaam mee omgaan. Dus niet gaan investeren in dingen waarvan we zeggen... nou ja, maar te hopen dat we het ooit nog terugverdienen. En je hebt er geen flikker over te zeggen natuurlijk als, als, als inlegger. Nee, dat, dat vind je ook zo vragen. Vind je niet, Jeroen? Dat nou, is wel raar. Er is wel inspraak overigens. Hoor. Oh, ja. waar dan? Uh, bij iedere pensioenfonds heeft, een, heeft uh, werkgevers en werknemers... die, uh, die bepalen... Uh, waar erin geïnvesteerd wordt. Uiteindelijk zijn er natuurlijk specialisten die dit ik doen. Met de toezicht, ja. toezicht is, is gepensioneerde. De dus premiebetalers ik... die hebben allemaal toezicht op de pensioen. Want de staat dwingt heel veel mensen om pensioen op te bouwen. Ja. En, uh, en terecht. En, hè? Dat is oh, een van de, van de grote rijkdommen van Nederland. Maar ik vind het echt volkomen onzin. Maar goed, dat heeft te nou, zijn. Ik, ik heb ook voorbeelden gezien van mensen die dat allemaal particulier moesten doen. Helemaal in een systeem waar banken makkelijk via het gaan in Amerika... Die zijn er gewoon patch alles kwijt, geen cent meer op het moment dat ze 65 en dan kan je tot je 70 tot 80 doorwerken. Maar die mensen die 50 jaar pensioen inlichten en dan 50 jaar in één keer zien dat ze geen, geen cent eigenlijk meer krijgen. Ja, maar Want, dat, dat is ja, toch leg dat nou eens uit. Ja, Want dat, maar, ja maar zo zwart-wit is het. Het is nee? ontzettend wrang dat dat die pensioenen soms niet indexeren, soms zelfs een beetje naar beneden bijstellen, maar geen cent krijgen. Nogmaals, dat is in een systeem waarin je het zelf moet regelen en dan zie je dat veel mensen het of überhaupt niet regelen. Of als ze het regelen, uh, tegen pech gaan lopen en gewoon ook niks meer hebben. Wij kunnen het weten, onze generatie kan het weten. Maar die mensen in die tijd, die vonden dat wat de staat zei... en wat de dokter zei de waarheid was, dus die deden dat blind. Die mensen worden nu genaaid op dit moment. Die worden echt gepakt. Dat is toch zielig, vind je niet, als politicus? Moet je daar niet tegen keer gaan, dat die mensen gewoon niet beter wisten? Maar het heeft nu niet met beter weten. Ik... ik, ik. Bij, voor mij wordt ook pensioenpremie afgedragen En daar bemoeien ik me ook niet mee. Ja, ik ga ervan uit dat dat goed gaat. moet uh, je wel op... bij bemoeien, toch? Ja, maar... Zo flauw. Ik heb er werkelijk geen verstand van hoe je dat het beste kan, kan, kan, kan Jeroen, beleggen. Jeroen, bent een intelligente, maar je gaat toch niet tegen me zeggen dat het jou niet interesseert? Hier heb je de poem in, doe maar en investeer. Maar dat kan ik me niet Je gaat toch ook controleren? Of je gaat in die weknemers- hmm. zitten? Ja, ik moet je toch teleurstellen? Ja? Ik heb echt nog nooit bedacht waar mijn pensioenfonds wat het geld uit Dat is op opzicht van het plan om de pensioenpremies wat te verlagen. En te zorgen dat er wat meer geld beschikbaar komt voor constructieve. Ik, ik vind als dat plan werkt zoals het, zoals het bedacht is, vind ik dat een prima plan. Uh, is het niet, niet een beetje vaak met dat soort plannen zo, dat je er toch het angstige gevoel hebt dat het misschien niet zo gaat werken als je nou ja, moet. Daar zit een beetje het gevaar. Namelijk die pensioenfondsen, die, die hebben zo'n minimum uh, rendementdekking. Ja. Ja. Ja. Die moeten aan ja. de zoveel procent uh, zitten dus van ze... alle claims die ze kunnen krijgen. moet ze ook kunnen. Ja. Het gevaar is natuurlijk dat uh, de, de, de, de, uh, niet minder premie betaald moet worden... maar dat ze gewoon uh, hun, hun tekorten dekken daarmee. En dan werkt het plan niet en dan is het geen goed plan. Laten we heel duidelijk zijn. Dus het zit heel erg in de uitvoering. Hebben ze pech gehad, die pensioenfondsen? Met al hun beleggingen, zeg je? Vind je dat? Je, je kan dat niet over één kap scheren. Er zijn pensioenfondsen die het ontzettend goed doen... en pensioenfondsen die het slecht doen. Wat dan weer zo wrang is bijvoorbeeld. Hè? Die pensioenfondsen van de, van de vliegers, van de KLM, die doen het fantastisch. En uh, van het gewone grondpersoneel slecht. Ik denk, ik moet daar ook weer gewoon degene die het toch al goed hebben... ook nog eens een goed pensioen... Maar goed, maar... Dan zijn we nu, dan zijn we nu in een kwartier aan het praten hmm. over de enige maatregel die we tot nu toe hebben kunnen bedenken, op waarop er mogelijk meer geld in de economie te pompen valt? Met de pensioenen. N niet alleen met pensioen. Ik, ik, ik, ik heb drie voorbeelden ja, ik vertel. Nou, <laughs> ja. ja. Kom op! Hey, spaargeld nee. heb je ook genoeg, Maar we hadden ja. net vastgezeld dat mensen hun spaargeld tegenwoordig liever uitgeven... om het huis af te betalen of ja. wat voor voorziening dan ook te treffen... voor de onzekere toekomst. Dus dat spaargeld, dat is er niet. Jeroen, niks schrijf mee. Kom maar op. Nee, maar dat spaargeld zit in spaarloonregelingen, een heleboel geld vast. Okay. Uh, als je dat losmaakt, zal inderdaad een deel gewoon weggezet worden... om, uh, om je hypotheek af te zetten. Maar het zou ook gewoon een deel in de economie gaan. Uh, waar ook te weinig gebruik van wordt gemaakt. Er zijn heel veel bedrijven in Nederland, vooral MKB-middenbedrijven... die willen investeren. En banken, dat is een groot probleem, die lenen geen Niks. druk meer uit. Maar, want die zitten allemaal een, ook weer hun eigen solvabiliteit op te krikken. Maar dat uh, moeten ze dus ook, hè? Dat, dat, wordt dus product, dat Dat moeten ze ook, ja. Wat mij betreft zou het ietsje minder mogen dan, uh, dan we nu doen. Want we hebben juist banken. Als je economische groei wil, dan moet je wel investeringen mogelijk maken. En als, en de als, als, de grote klacht is dat er niet gebeurt. Precies, als die paar banken die we nog hebben. en die nog half in de overheidshanden zijn. ook gewoon op een cent te zitten en echt nul risico nemen. dan gaan we ook nooit economische groei voor elkaar krijgen. Ze nee, dus we, we moeten we wat nog. met die banken doen. Maar nee. wat blijkt nou ook te zijn: er blijkt ook een heleboel particulier geld te zijn. Voor mensen die willen graag investeren in jonge ondernemers, in mensen die een goed plan hebben. Nou, dat is nog niet goed voor elkaar. Dat is niet goed. Het is niet op elkaar aangesloten. Dus daar valt ook een hoop winst te halen. Uh, kan ik nog meer voorbeelden verzinnen van geld wat er wel is, maar wat nog moet rollen, wat er nog niet vast. Ja, de overheid gaat voorlopig nog 6 miljard bezuinig. Uh, ja. Is het plan? Ja, ja. Daar, daar moet je het niet van halen. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar wat vind je nou van als rechtgeaarde socialist? Die vindt het, ja, dat moeten delen en zo. Het is toch best wel, best wel erg dat er dan toch? nog 6 miljard uit moet eerst. Dat is het ook. Dat is het ook. Dat, al met al is het toch niet een heel... Vooral, want we hebben dus nu eigenlijk alles bij elkaar opgeteld... hebben we inderdaad de, particuliere, de vermogen de particulieren... die in staat zouden zijn uit privé-initiatief... om jonge ondernemers te stimuleren. Dat is denk ik wat we nu per saldo... Hebben we dacht hoe we de economie moeten redden? Dat is niet veel. Nee, nee, ik heb, volgens mij, ik tel tot Daarom, drie. Ja, maar, <laughs> nou, maar je zat net nog wat te bedenken. Wie weet wat je dat nee, Ja, ik nee. zit heel hard, dat stond er ook weer in dat interview. Dat weet ik niet meer zo goed. Maar, uh, kijk, nee, maar kijk, die 6 miljard heeft natuurlijk twee kanten. Ik ben nooit zo uh, heel erg van de, van de bezuinigingen. Omdat je daarmee, die 6 miljard zijn zoveel banen. Dus mensen weer zonder werk. Uh, betekent ook minder uh, geld in de economie. De andere kant is de economie is ook vertrouwen. En op het moment dat uh, vooral financiële partijen... de Nederlandse staat de Nederlandse politiek niet meer vertrouwen... dat ze goed voor een, als Drees goed voor een huisuitboekje zijn... zijn we geen triple E meer, maar zijn we dubbel A of zo. Uh, en dan zijn we die 6 miljard alleen al kwijt aan extra rentelasten. Dus uh, in principe is het goed dat we die 6 miljard doen... want we moeten aan Olly Reens de begrotingsdingen voldoen... en we willen vooral niet riskeren nou, dat we als een, als een land worden willen We willen vooral vertrouwen houden van de markt hebben belachelijk lage rente. Daar verdient, de, daar verdient dit, Nederland ongelooflijk veel. Hoe leg je dit aan Tante, tante Mien en oma Jan uit? Die ja, hun geld uiteindelijk moeten mien gaan uitgeven. Nou, die uiteindelijk hun geld moeten gaan uitgeven. Want oh. dat is economie. Want dit is zo'n ja, ingewikkeld, dit, met, met, hoogdravend verhaal. Uh, hoe doe je want, dat? Jij bent van de PvdA, jij bent van de, van de algemene... Kijk, Tante Mien en Ome Jan, die moeten, ja, tante, uh, die moeten helemaal niks. Ja, hoe weten die PvdA? PvdA, die bestand. Anita en Ed, ja, hoe, hoe heet ze dat ook alweer? Ja, nou, ja tot, maar, dat hoe, ik maar dat was PvdA. Maar ben van hoe leg je nou club? uit dat die mensen hun portemonnee moeten opentrekken? Nee, maar, moet nee, gaan... maar, maar dat moet je ook helemaal niet zeggen. Daar gaan, daar gaan we helemaal niet over. Dus doen, als zij vertrouwen hebben dat goed zit, dan doen ze dat zelf wel. Wat wij moeten doen, is zorgen dat, dat er vertrouwen terugkomt. Maar eh, hoe heet het, jouw eigen minister eh, Ascher, die, die denkt, zegt hij, dat, dat er begrip zal zijn in, in de polder in de samenleving voor het feit dat er 6 miljard moet worden bezuinigd. Denk je dat ook? Ja, dat denk ik ook. Bij de verkiezingen nog was eigenlijk in ieder geval bijna iedere partij en toch ook wel heel veel kiezers erover eens dat je niet iedere dag de schuld weer op moet laten lopen. Want uiteindelijk... Uh, je, je kan over discussiëren hoe snel het terug moet. Uh, maar dat die overheidsschulden, uh, tekorten, vooral dagelijkse tekorten, uh, terug moeten, evident. Daar zijn we het bijna kamerbreed over eens. Uh, en dat vindt een man in de straat, denk ik, ook. Je vindt dus ook dat dit kabinet vanuit een heldere, een duidelijke visie opereert? En... Ja. ja, het is heel simpel. Het motto van het kabinet is: we moeten de overheidsfinanciën uh, op orde krijgen komende vier jaar. En dan moeten we op een eerlijke manier verdelen. Dat is VVD, PvdA. Nou, VVD is dat heel erg op orde, en dat vinden wij ook. Uh, maar wij zijn er maar dan wel op een eerlijke manier. 62% ja. procent van de VVD-stemmers, volgens Peiling van de Hond... zou deze partij bij verkiezingen een nieuwe kans geven. Dat betekent dus 38% niet. En bij jullie zelfs uh, 58%, procent, dus dat zijn 42% procent uitvallers. Dat is 40% procent van je electoraatvoedsting, zeg maar. Ja. Als het zou kloppen. Ja. En um, en ook, wat, het moet, de, wat moet de PvdA daar dan naar, naar voor lering uittrekken? De lering die we al van tevoren hadden bedacht... namelijk op het moment dat je in Nederland nog verder gaat bezuinigen... dat raakt mensen, dat terecht dat ze daar boos, verdrietig of whatever... negatieve gevoelens over hebben... dan zeggen ze niet juichend, halleluja, PvdA, wat doe je dat fantastisch. Kom ik even terug, is het goed uitgelegd aan iedereen? Ik wat? denk niet dat dat goed uit te leggen is. Op het moment dat je je werk verliest, bijvoorbeeld omdat de overheid moet inkrimpen... En dan kan je uitleggen wat je wil. Dan baal je gewoon als een stekker. De gevangenissen die dicht gaan. Die mensen werken met hart en ziel daar. die balen als een stekker. Die juichen niet over de VVD en de PvdA. Dus we wisten van tevoren. dat nu. vooral die eerste periode. in deze kabinetsperiode, uh, de eerste jaren dat we mensen hele vervelende boodschappen hebben te geven. En dat, dat blijft nog wel even zo. En dat blijft dus ook nog wel even zo. Maar dat je, ze je, zeggen, liever niet je op die partij. je uh, wel gesteund in de gedachte... Dat, je dat, dat, dat, dat PvdA en VVD samen weten wat ze doen. Het is ja. Niet, ja? ja. Nee, er zit wel een, er zit een, een filosofie in die wordt gedragen door uh, velen. Overigens ook andere partijen. Hè. We zijn niet de enige twee die dat vinden. Er zijn een heleboel partijen die allemaal roepen moord en brand. Maar die vinden in essentie, kijk naar een verkiezingsprogramma, precies hetzelfde. CDA, D66, de GroenLinks. Dus je bent een trotse PvdA. Natuurlijk. Dat Als PvdA hebben we ontzettend veel bereikt. En ik vind ook nog dat we op dit moment goed bezig zijn. Dus uh, daar kan ik heel trots op zijn. Nou, maar, maar dat neemt het... niet weg dat veel mensen op dit moment... wel een hoop ellende te verstouwen hebben. En hier is het nieuws. We nou moeten even naar het nieuws. <laughs> nou is het dus. afgelopen. Zo.